10 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde. en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Vaticaan komt met nieuwe wetten om seksueel misbruik aan te pakken. Jarenlang stopt het Vaticaan aanklachten van seksueel misbruik in de doofpot. Paus Franciscus beloofde schoon schip te maken. en nu is het zover. en presenteert het Vaticaan een compleet nieuw wetboek van strafrecht. voor de katholieke kerk. Het wordt makkelijker om allerlei misstanden aan te pakken, zoals seksueel misbruik. Correspondent Andrea Vrede. In de praktijk moet het betekenen, natuurlijk. dat bevrijdingen wegkijken niet meer kan. Dat toedekken niet meer kan. Dat bisschoppen, want dat staat in dat wetboek, bisschoppen en ook oversten van kloosters hebben een meldingsplicht. Als ze zich daar niet aan houden en dat komt uit, dan zijn ze strafbaar. Dan kunnen ze dus in feite uit hun ambt gezet worden. Het is de meest ingrijpende hervorming in 40 jaar. Het nieuwe wetboek moet volgens de paus wereldwijd meer rechtvaardiging brengen. Werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord over flexwerken, schrijft de Volkskrant. Nul uren contracten zouden straks niet meer mogen en er komt een minimumbedrag waarvoor bedrijven zzp'ers mogen inhuren. Of het allemaal doorgaat is niet zeker. De werkgevers en de vakbonden willen het verhaal uit de Volkskrant nog niet bevestigen. In een rechtbank in Minsk, Wit-Rusland, heeft iemand zichzelf met een pen in zijn nek gestoken. Het gaat om een man die tegen het regime van de dictator is en verdacht werd van het organiseren van protesten tegen de regering. Hij is niet in levensgevaar. En Ruud uit Brabant heeft een bijzondere tuin. Hij heeft daar een reusachtige letter van de V&D neergezet, inclusief verlichting. Die hingen lange tijd op de V&D in Os. Bijna zijn hele leven werkte hij daar, tot de boel failliet ging. Hij leerde er dus ook zijn vriendin kennen, die inmiddels niet meer leeft. Dus die letters zijn heel belangrijk. Ik wilde de letters graag omdat ik zo lang bij V&D gewerkt heb, 41 jaar en 9 maanden. En voor mij is het altijd nog een stukje verwerking. Ik heb er zo lang gewerkt. Dus ik vind het alleen maar geweldig om wat gadgets van mijn oude werkgever te hebben. Zijn zolder is ook net een V&D met vlaggen, posters en oude kassaborden. Het weer nog veel zon en het blijft nog lang warm vanavond. Vannacht komt het af naar 10 tot 12 graden. Morgen wordt de warmste dag van de week met 23 tot 28 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Hoopie! I finally found someone Alles wat belangrijk is voor mij Alles wat ik nodig heb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 we beginnen als we niet meer kunnen winnen? We zijn de melodie vergeten die wij ooit samen schreven. Nu ons onze levens langs elkaar. Zijn dit de allerlaatste meters of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer zich graag. Nee, we lachen niet meer als doelen. Ik ben niet meer als beetje Zijn we dan?